Ook de plaatsen Helmond en Veldhoven vallen overigens onder de regio Eindhoven. Het weer in Zeeland en Limburg is nog kans op een bui, daarnaast overal droog met zonnige perioden. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS. Autobedrijf Zandvoort. een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's.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 Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. <laughs> Klein misverstandje tussen oh, de timing. timing uh, ja, misverstandje tussen techniek en mij. Uh, welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort van 15 januari. In de tweede uur gaan wij het hebben over ecoducten, recoducten. En van Zandvoort tot en met uh, Bloemendaal. Dat doen we met uh, Bram van Lieren van de Dierenpartij. Inge de Hartog van het IVN. Hansvader, uh, Oud duinwachter Walter Oosterom, duinwachter van het Nationaal Park uh, zuid Kennemerland En Jacqueline Groen, Zijs van de Provincie en het nationaal park. En ter afsluiting van dit uur hebben we het over evenementen en activiteiten en wat verder ter tafel komt. Maar eerst muziek. Kuilsband met Vriesframe. Nou, dan gaat het gebeuren. Damherten, natuurbruggen, ecoducten, recrodructen, We hebben het er maar druk mee in de gemeente Zandvoort. Aan tafel, um, Jacqueline Groen, zij is van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Uh, en uh, zij weet er alles van. Als het goed is wel. Ja. Jacqueline, mogen we Jacqueline zeggen? Tuurlijk. Ja, ik weet niet in wat voor. Ja. Wat bent u eigenlijk bij de, bij de provincie en Nationaal Park zuid kennemerland Ik ben wel in dienst van de provincie, maar ben uitgeleend aan het Nationaal Park. Daar ben ik secretaris, zowel van het overlegorgaan van het Nationaal Park als de stuurgroep ja. die de Natuurbrug realiseert. En daar ben ik ook de projectleider van. Oké, okay. nu is het allemaal begonnen met uh, de ja, men noemt het de Natuurbrug uh, Zand, Zandpoort. Hè? Ja. Het, is, uh, het wordt ook wel reco. Genoemd omdat de recreanten ook over een ecoduct gaan, zo leg ik het goed uit. Ja, klopt, uh, maar daar is dan uh, in, uh, uh, nou daar zijn jullie al een aantal jaren mee bezig en er kwam ook ineens, uh, tenminste, een beetje voor mijn gevoel uit de lucht vallen: een, een ecoduct over de spoorlijn uh, Haarlem-Zandvoort en een ecoduct uh, of een plan voor een ecoduct over de zeeweg bij Overveen. Ja. Uh, hoe, hoe moet ik het zien? Hoe komt dat ineens allemaal zo naar voren? Nou, het is eigenlijk een geweldige ontwikkeling. Wij hebben als Nationaal Park, dat is eigenlijk een natuurgebied waar een Michelinster op staat. Zo belangrijk is dat. En een van de grootste bedreigingen is de versnippering. En um, wij hebben natuurlijk met z'n allen het gebied ontzettend uh, versnipperd. Eigenlijk door het hele land heen, doordat we woningen bouwen, wegen aanleggen, industrie er gekomen zijn. En de natuur staat geweldig onder druk. En zeker uh, een nationaal park als zuid kennemerland dat in een enorm drukke randstad ligt. Daar moet je dus wat voor gaan betekenen. Om die uitwisseling van dieren, maar ook van, van plantensoorten, het verbinden van die ecosystemen zoals we dat noemen. Om die uh, zo optimaal mogelijk te krijgen. En daarom hebben wij als nationaal park een ontsnipperingsplan gemaakt. Waarbij het eerste grote project is de natuurbrug over de Zandvoortse Laan. Waar ons streven is om het hele duingebied met elkaar in verbinding te brengen. En zo creëren we dan een uh, natuurgebied dat, uh, dat uh, groter is dan de Oostwaardersplassen. Mm. Nou, dat zou een geweldige ontwikkeling zijn. We hebben het zijn. dan al ongeveer over 6.000 tot 7.000 hectare. Nou, bijna 8. Ruim 8, ja. Mm. Dus dat is echt geweldig. Je realiseert het je soms niet. En we hadden gedacht met die zandvoortsalaan, nou, dat moet een vliegwiel-effect geven. Als je, mm. Dat is de moeilijkste verbinding die je maken kan. Dat zal ook waarschijnlijk de duurste zijn... En we hadden gehoopt, dit, dit brengt een vliegwiel tot stand en dan kunnen we die andere twee bruggen ook doen. Dat het zo snel gaat als nu, is echt een cadeautje voor ons. Want wij oh ja. denken nu, uh, ja, is geweldig. Wat het niet is waarom dan? Open. Ja, om die natuur met elkaar in verbinding te brengen. Dat is geweldig. Ja, maar waarom het zo? Leg eens uit, waarom zo snel? Waarom gaat het ineens zo snel? Nou, het is zo dat uh, de verbinding tussen de waterleidingduinen waar we het dan over hebben met Nationaal Park, dat is de eerste stap in drie. En we hadden gedacht het duurt toch een heel aantal jaren om die andere tweede en derde brug te krijgen. Maar je merkt nu dat partijen toch al enthousiast worden dat er nu zicht komt op uh, die realisatie over de Zandvoortse Laan. En dat heeft heel wat voet in aarde gehad, weet u waarschijnlijk ook wat. Nou, er komt nu zicht op. En daar, uh, dat effect wordt enorm versterkt door die andere twee bruggen aan te leggen. Waardoor je eigenlijk optimaal... Uh, tot een heel gebied kan komen. Ineens wil ProRail ook een ecoduct ja, over hun spotbaanbouw. Ja, je merkt dat het een stuwende hmm. werking heeft. Dat hmm. dit gaat lukken, dat die andere bruggen er dan ook komen. Ik moet wel zeggen... ...van die andere bruggen daar is nu een eerste hele grote stap gemaakt... ...doordat de provincie nu voorstelt om daar geld voor beschikbaar te stellen. 3 miljoen? Ja, maar daar moet natuurlijk nogal wat aan gebeuren. Hè. We hebben nu ook subsidie gekregen om daar onderzoek na te doen. 50.000 van... euro? Precies, goed op je de hoogte. Je zit hoofd. wel in je getallen. Ja, ja, ja ik ben ik wel gek wel op getallen. Precies, ja. En uh, wij gaan nu met alle partijen kijken van wat voor type bruggen kunnen we daar het beste maken... ...met welke partijen gaan we samenwerken. Uh, Benno die uh, slaat uh, drie bruggetjes. Ja. Uh, en jij praat daar heel enthousiast ook over het, al over het derde bruggetje. Maar in feite ben je uh, projectleider van het eerste bruggetje, toch? Ja, klopt. Uh, kan ik hieruit proeven dat je doorrolt in die andere uh, bruggetje? Nou, uh, omdat ik secretaris van het Nationaal Park ben, is dit wel, uh, zijn die andere twee bruggen uh -huh. liggen ook in ons gebied. Okay. Dus de, in die zin zal ik ermee te maken hebben. Ik zal het ook weer af gaan duwen met die 50.000 euro om te kijken. Maar de Zeeweg is bijvoorbeeld een provinciale weg. Ja. Dus dat zal een heel andere constructie worden. Goed. Ja. Um, ik wil graag even over het eerste viaduct praten. Ja. Of recroduct, hoe je het ook wil noemen. Hoe gaat dat eruit zien? Wat is precies de bedoeling? Ja, wij, wij geven voorkeur aan om het natuurbrug te noemen, maar we gaan functies met elkaar combineren. Dat de natuur die zou nooit uh, deze bedragen op kunnen hoesten als het alleen een natuurdoelstelling zou hebben. En er is ook een vraag vanuit de regio om een, uh, een fietspad te maken, zodat mensen wat langer van het duingebied kunnen genieten... Wij hebben in 2003 het verzoek van natuurpartijen gekregen om de brug te realiseren... en om grond aan te kopen. Dat verzoek is aan de provincie gedaan. Het was eigenlijk een unieke kans omdat daar het oude partycentrum staat... het partycentrum Manege. Het was een unieke kans om die uh, locatie te reserveren voor het realiseren van de natuurbrug. De provincie heeft grond aangekocht, ultieme wens om daar een brug te maken. Maar nou, lange tijd leek dat een droom die niet tot realisatie zou kunnen komen... In 2008 hebben we een Europese subsidie aangevraagd en die wordt alleen verstrekt als er ook een recreatieve component bij zit. Vandaar het, nou, fietspad. het fietspad, vandaar het fietspad en vandaar dat ik uh, eigenlijk als projectleider van de Natuurbrug zo druk geweest ben, ook met het uh, het aanzet geven tot het uh, aanleggen van het fietspad. Maar dat dat dat daar zat dan eigenlijk ook een beetje de bottleneck in ja. en daar gaat de discussie ook eigenlijk ja, enorm, uh, met name donderdagavond over. Hè? Ja, ja, precies. Ja. Die, die kant wil ik ook even op. Het ja. eerste stuk van uh, de, de natuurbrug was dus eigenlijk geen probleem. Nee. Nee, de, het fietspad over de brug, daar, daar, daar... Zat, uh, zat het verzet niet op. Nee. nee. Alleen het andere stuk ja. wel. Uh, en afgelopen donderdag was er een bijeenkomst in Nieuw Unicum. Het was bijzonder druk, vond ik. Ja. Ik moet er wel bij dat ik vond dat het een laag zandvoort gehaald had. Ja. En eigenlijk is er niet over, het, uh, over de natuurbrug gesproken. Ja, heel eventjes. Ja. De complete discussie ging over het fietspad. Ja. Dus nou, het heb het idee, mensen... al. nou heb ik het idee dat het niet helemaal duidelijk is hoe dat fietspad loopt. Nee, dat klopt. Donderdag, ik, ik probeer ook steeds om het belang van een natuurbrug zo breed mogelijk neer te leggen, dat mensen dat project gaan omarmen, omdat zij ook de duinen zo. Je merkt ook in het publiek dat de duinen zijn enorm waardevol zijn voor deze mm -hmm. regio. En mensen zijn daar zuinig op en zijn daar bezorgd om. En dat snap ik ook. Maar het is zo dat, uh, dat die discussie over het fietspad wordt ook een beetje bemoeilijkt omdat de beeldvorming is dat er een fietspad dwars door de duinen aangelegd zou worden. En de angst was ook dat er racefietsers en mountainbikers door het hele waterleidingduinengebied zouden gaan. Aanvankelijk was het de bedoeling om over de dienstweg die er al ligt en die al geasfalteerd is door het duingebied de aansluiting op de natuurbrug te vinden. Waar beginnen we? Bij de oase. Als u bij het Pannenkoekenhuis, de oase... we hebben gaat, het over de ingang Vogels Precies. En als je dan uh, langs de rand van de waterleidingduinen langs het kanaal ja. uh, de weg kent die daar uh, geasprokeerd is... Die ligt er is. al. Ja, die ligt er al. Dat is de dienstweg. En vanuit het eerste oh. gedachte van het project was zo van die, die weg ligt er en die gaan we als fietspad gebruiken. En dan zorgen we dat we door middel van hekken het zo afscheiden dat er geen verdere uitwaaiding door het gebied uh, kan plaatsvinden. Nou, daar merk je, daar is er even wat misgegaan, denk ik, vooral in de communicatie. Want de beeldvorming was: wij gaan dwars door de waterleiding duinen en iedereen die kan alle kanten straks mm -hmm. fietsen. En wat gebeurt er met ons waardevolle duingebied? Nou, toen zijn we in het gesprek aangegaan om te kijken: van nou, als er zoveel verzet zit op de dienstweg. Er zijn toen ook heel veel handtekeningen op basis van dat beeld dat het dwars door de duinen ja. zou gaan, zijn we gaan kijken. Nou, de dienstweg ligt eigenlijk ook al aan de rand van het duingebied. Alleen die bezorgdheid die er was en het feit dat de gemeente Amsterdam al gezegd had, daar gaan wij niet mee akkoord. Mm -hmm. Toen moesten wij gaan kijken van nou, wat van oplossingen kunnen we dan bedenken. Toen hebben we een klankbordgroep samengesteld waar eigenlijk heel veel partijen in betrokken zijn. Ook bewoners? Uh, bewoners op dit punt nog niet. Nee, okay. Want het ging op dat moment alleen over het waterleidingduingebied. Het ging nog op planontwikkeling? Planontwikkeling. Wel zat bijvoorbeeld Nieuw Unicum daarin, de, golf, de golfclub was erbij betrokken, maar ook heel veel natuurpartijen. Mm -hmm. Maar er was enorm veel verzet tegen het ingebruik, van die dienstweg. Dus toen hebben wij een opdracht gegeven aan de grondmei, en Die heeft alle mogelijkheden bezocht, bekeken van uh, hoe zou je nu buiten die duinen om kunnen. Terwijl je toch een recreatief aantrekkelijke route gaat maken. Nou, daar is uiteindelijk een, een variant uitgekomen waar de Klankbordgroep zich uh, unaniem voor uitgesproken heeft. Die wordt nog ietsje verder naar de rand van de duinen mm -hmm. geplaatst. Dan kunnen we gebruik maken van het damhertwerende hek dat toch al geplaatst moet worden. Om dat daartussen te zetten, ja. zodat we ervoor zorgen dat racefietsers, mountainbikers niet daardoor zouden kunnen. Overigens is het een dat is de die hè. gebruikt wordt. Ja, racefietsers en mountainbikers. Ja. We willen dus ook het fietspad zo inrichten dat dat ontmoedigd wordt. Ja. En we willen ook het hek zo neerzetten dat de dat fietsers niet het gebied in kunnen. Het ontmoedigen. Ja. Nou, je, je kan bijvoorbeeld... heel uh, smal maken? Ja, nou, ja. Wij, wij bij dit project proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken... iedere keer van ervaring in het land. En te kijken van wat werkt nou wel, wat werkt nou niet... En bij dit fietspad kan je bijvoorbeeld zeggen dat groepen racefietsers... die zijn absoluut niet blij met sluisjes bijvoorbeeld. Oh ja. En mountainbikers willen het liefst het pad af. Nou, als dat niet kan door en dan werkt ze het de hek. Ja, nee, dus we moeten het op die manier ja. een beetje zoeken. Overigens is het fietspad een totaal ander project... waar ik wel mee bij betrokken ben om de weg te effenen... Maar de uitwerking daarvan moet nog helemaal, staat in het beginstadium moet nog helemaal opgepakt worden. Hè? Zullen we eerst even naar muziek gaan en dan gaan we een traject, een exacte traject voor het fietspad uh, ja. uit laten leggen. Laat je dat idee? Ja, ja. ja idee. Goed zo. Special AK met Rui Nelson Mandela. En wij praten in Hotel Hoogland met Jacqueline Groen van het Nationaal Park zuid kennemerland Zijn secretaris daar over de natuurbrug Zandpoort en het fietspad Amsterdamse Waterleiding en We zijn eigenlijk nog steeds ben bij de, het fietspad. Ja, maar inmiddels is Bram ook aangeschoven. Bram van de Partij van de Dieren. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan even het exacte pad doornemen. En dan wil ik graag van jou horen hoe je erover denkt. Jacqueline. Goed. Het, uh, de buitenrandvariant wordt hier genoemd, het nieuwe, het nieuwe pad. Uh, wat ook wel aangeeft dat het aan de uiterste rand van de waterleidingduinen loopt. En als u met mij mee wil fietsen, dan starten wij bij de oase. Gaan we het, uh, bij het pannenkoekhuis uh, gaan we de waterleidingduinen in. Dan proberen we zoveel mogelijk langs het hek te fietsen. We passeren dan het naaldenveld, we passeren dan uh, de scouting... En dan ga je er na de scouting uit richting Zuidlaan. En daar kan je je route kiezen over de bestaande infrastructuur, net welke kant je op zou willen, of linksaf de Bramelaan richting Bramelaan, of rechtsaf richting Zuidlaan. Mm -hmm. En zo rij je richting Zandvoortselaan en kan je je weg vervolgen naar Zandvoort. Dan uh, als ik dan meefiet, dan ga ik achter uh, Naaldenveld eruit. Ja. Dan rijd ik over een normale, begaanbare, doorgaande weg. Ja. Dan kom ik bij de kruising, bij de bordaansichting. Ja. En dan kan ik naar links of naar rechts. Ja. Kan eerder ook wel naar, ja, de, naar precies. rechts. En dan is het op. Ja, dan ga je richting Zandvoortselaan. Ik moet nog zeggen dat... Ja, want uh... ik wil ook over die brug... Precies, nou de brug uh, die sluit met name natuurlijk aan op de Zandvoortse Laan, dat, mm -hmm. heeft meest, uh, dat heeft te maken met het protest dat er geweest is om vanaf de dienstweg de brug op te gaan, dus we hebben allemaal water bij de wijn moeten doen en de aansluiting op de brug die is er dus wel, alleen zal je hem via bestaande routes moeten kunnen bereiken. Dus je, je gaat daar linksaf, dan fiets je naar de brug, ja. en hoe kom ik er dan op? Um, even kijken hoor. U zou, dan zou ik er eerst ja. onderdoor gaan? Ja, nou het, het ligt eraan. We gaan met de gemeente Zandvoort samen kijken van hoe kan je die aantakking nou goed maken. En dan zou je er, als je aan de kant van het Nationaal Park fietst, dan zou je er op kunnen fietsen via de lus die daar naartoe gaat. En het, ik spijt dat ik geen kaartje bij me genomen heb. Het uit nou, mijn hoofd vind getekend. ik het heel moeilijk, ja. Uh, en anders dan zou je inderdaad via de Zandvoortselaan moeten kunnen. En daar zou gekeken moeten worden. Ook in verband met verkeersveiligheid. Van is het mogelijk om daar een tweerichting fietspad van te maken. Of is dat wel of niet wenselijk. Ja, dat zijn ook een van die, van die uitwerkingspunten. Ja, ik, het, uh, ik heb het plaatje gezien. Het mooiste plaatje vond ik het fietspad over de brug. Ja. Daar kwam het namelijk wel ja, heel luchtfoto. Ja. Als je uit Zandvoort fietst. Dan krijg je ja. een soort afslag naar rechts, waardoor je over de brug heen gaat. Ja. En je komt aan de andere kant kom je weer af en de fiets weer richting uh, ja. nieuw ja. Dus als je um, vanaf de Zandvoortslaan komt, dan zit je aan de rechterkant. Ja. En je gaat over de brug, dan rij je tegen het fietsverkeer Zandvoort in. Ja, dan maak je eigenlijk dus een daar rondje. daar moet je nog een uh, ja, ding klopt. in doen. Ja. Oké, okay, maar terug naar uh, donderdag. Ja. Uh, veel protesten over het fietspad. Ja. Maar waar ging die protesten nou eigenlijk over? Ja, mensen zijn toch bezorgd die in die wijk wonen dat het drukker wordt met fietsers. Het blijkt toch een heel uh, zwaar beladen onderwerp fietsers. Dat uh, door de duinen of langs de rand van de duinen hmm. willen de duinliefhebbers het niet. En in de bebouwde, de bebouwde kom, dus de wijken, dan hebben mensen toch angst dat er, als er fietsers door hun straat gaan, dat ze daar overlast van zullen hebben. En wij hebben nu een compromis gezocht van een stukje langs de uiterste rand van de duinen en een stukje over bestrating die er al ligt. En ik moet heel goed benadrukken dat het fietspad, dat is een project wat nog opgestart moet worden. Dus alle mensen die daarbij betrokken zijn, omwonenden en mensen van de klankbordgroep, die worden in dat proces betrokken. Ik ga het overdragen naar een andere projectleider. Ik heb er alleen zelf altijd ontzettend hekel aan als er wordt gezegd volgende loket, volgend project, ja. volgend projectleider. Ik zeg er even niks over. Nee. Maar het is natuurlijk wel zo dat we staan aan het begin van de planvorming en het is ook absoluut nog niet dichtgetimmerd. En ik heb geprobeerd donderdag ook zo goed mogelijk antwoord te geven op de vragen die ik kan beantwoorden. Maar maar Een aantal even vragen even, ja. kan ik gewoon nog niet beantwoorden. Nee. Maar ik ja. neem aan dat er wel onderzocht is hoe druk het gaat worden met fietsers. Ja, daar is naar nou gekeken. En, en wat verwachten jullie dan? Nou, het zal echt een nadruk ligt op een recreatief fietspad. Het is ook de bedoeling dat die van zonsopgang tot zonsondergang gesloten wordt. Omdat we hier uitdrukkelijk te maken hebben het met een het natuurgebied. Park. Ja, het We houden ook. dezelfde ja. openingstijden okay. als het park aan. En het is ook een pad dat niet verlicht zal gaan worden. Want wij willen gewoon niet dat daar mensen nee. in het donker gaan fietsen. Dus wat nader bekeken moet worden van hoe sluiten we het af. Dat is een, een van die dingen die als opdracht naar de volgende projectgroep gaat... Nou, dan zeggen we recreatief. Nou, hoe zorg je daarvoor dat mountainbikers, racefietsers daar niet in grote getalen overheen gaan? Nou, er zijn talrijke voor, uh, dingen te bedenken waardoor je dat kan stimuleren of afremmen. En dat wordt in het volgende project ook goed bekeken. Dus ik denk dat we te maken hebben met recreatieve fietsers van mensen die naar het strand gaan. Waarvan we ook heel erg hopen dat zij de fiets of straks de auto laten staan. En dat zullen ja, vooral iets met kinderen zijn, mooi, hopen wij. Mooi vanuit Bennenbroek en Hale meer ja. op het fietspad naar Zandvoort ja. komen fietsen. Dat zien wij graag, mensen in Zandvoort, zeker op het strand. Ja. Bram, je hebt het hele verhaal uh, uh, aangeluisterd. Uh, je hebt natuurlijk ook al zeer over nagedacht hoe dat allemaal moet in, uh, in die duinen. Uh, wat vind je ervan? Nou, voor mij geldt natuurlijk ook dat omdat het proces nog, uh, nog wat dat betreft begonnen is... Het, hoe, hoe het precies gaat lopen... Um, dat ik daar nog niet iets definitiefs over kan zeggen. Maar wat ik wel van dit, uh, zoals het er nu uitziet, ja? heel erg jammer vind. Is dat het toch lijkt alsof er een scheiding wordt aangebracht straks. Tussen het Naaldenveld en uh, de Amsterdamse waterleiding daarin. En dat is, allebei behoort tot hetzelfde Natura 2000 gebied. Dat is een heel belangrijk natuurgebied. Dat heeft uh, mevrouw Groen het ook al, uh, al, al duidelijk gemaakt. Dat, ja, ja, hoe zie je die scheiding dan? Want... Nou ja... Kijk, er, er, er, door de hekken die geplaatst gaan worden er gaan hekken geplaatst worden maar die gaan dus uh, vooral uh, om damherten tegen te houden uh, neergezet, daar zijn wij op zichzelf een voorstander van uh, om uh, echt de overlast te beperken en eigenlijk nou ja, te beperken als je een goed hek neerzet, dan is er geen overlast want dan kunnen die hekken er gewoon niet uh, kunnen herten en niet komen um, we hadden graag gehad dat die herten nog wel in het naaldveld hadden kunnen zijn. Zodat het hek dus iets buitenom liep. Plus dat je toch... Uh, wij zijn voor een... Uh Recreatieve toegankelijkheid van natuurgebieden. Ja, ja. Alleen het brengt wel een stukje verstoring met zich mee. Dus die hadden we liever wat meer aan de rand gehad. Dus om het naaldenveld heen. En niet tussen het naaldenveld en de Amsterdamse waterleiding duinen. Dus dat is iets wat, wat, wat mijn partij erg jammer heeft gevonden bij, bij de totstandkoming van het ecoduct. Ja. Alleen ik wil er wel aan toevoegen. Wat, want het belang van de ontsnippering is door mevrouw Groen al genoemd. Waarom is ja. dit, dit ecoduct nodig? <kijkt> er komt nog iets bij kijken: klimaatverandering. Die komt ja. eraan klimaatzones gaan verschuiven. en Dat betekent gewoon dat planten en dieren die moeten naar andere plekken toe kunnen komen. Om, omdat ze daar wel kunnen overleven. Terwijl ze dat nu niet kunnen. We weten nog niet welke soorten dat gaan zijn. Maar we weten wel dat ze er gaan zijn. En daarom is die ontsnippering extra hard nodig. En omdat dat zo belangrijk is, zijn wij dus uiteindelijk voorstander van dit ecoduct. Dus wat je, wat je uh, eigenlijk zegt, is dat je bent wel voor dat plan, hè, dat ontsnipperen. Dat, die verschuiving die ga je ook krijgen. Maar je voelt dat er een stukje afgaat dat het naaldveld. Oké, okay, dat is het. en dat hoe is groot fijn. is dat stuk? Nou, dat is eigenlijk het hele Jij kent het Naaldeveld wel, ja, wel ja. als, als kampeerplaats, maar dat is het dus. Ja. Ach, nou, een dat... klein bruggetje ja. erbij bouwen, denk ik. Ja. U wilde reageren? Ja, Naaldeveld is ook vooral natuurgebied. Uh, we hebben uh, niets vanaf het bureau gedaan. We zijn iedere, iedere keer het gebied ingetrokken om te kijken wat lukt wel en wat lukt niet. En een van de dingen waar we ook naar gekeken hebben is om het Naaldeveld heel hoog heen gaan met het fietspad, maar toen kregen we de scouting van die wilden niet dat er een fietspad over hun terrein zou gaan en die hebben daar problemen mee, omdat daar vooral veel kinderen kamperen en dat vonden ze niet zo'n wenselijke ontwikkeling. En over het afsluiten van het naaldenveld, nou ja, u zegt zelf, u bent voorstander van het weer in de hekken, het is niet zo dat die hekken er komen vanwege het fietspad, de hekken komen er toch en het fietspad wordt daar langs gelegd, dus daar maken we een beetje slimme combinatie. En voor het uitwisselen van het wild... daar hebben we ook naar gekeken, ook in het kader van die hekken. We maken een onderdoorgang voor kleinere dieren. En we zorgen door middel van duinvormingen voor. Een onderdoorgang onder de weg door? Eh, onder het hek door. Onder het hek dus door. dat de kleinere dieren wel onder de hekken door kunnen. Jaja. Dat kan met heel eenvoudige middelen. En om te kijken dat de herten van het naaldenveld... wel terug het duingebied in kunnen... wat eigenlijk voor hun dan ook weer ontzettend pre is... omdat je het leefgebied vergroot... kan je kijken dat je... Uh, de duinen of het, de, het grond aan de kant van het hek van het naaldenveld wat hoger maakt, zodat ze erover kunnen springen. En aan de kant van de waterleidingduinen wat lager, zodat wel de remmende werking uh, vanuit de waterleidingduinen plaatsvindt. Waardoor we ook weer de overlast van herten in de omgeving proberen te verminderen. Ja, want er zijn nogal wat uh, herten. Nee? Wat wou je zeggen, Ben? We gaan zo maar eens een muziekje doen. En dan ja, gaan we gaan goed. eens praten met een boswachter. Oh, ja. duinwachter moet ik zeggen. Ja, ja, ja, ja, maakt maar, niet uit. Uh, And I only could. En we, ja, In Hotel Hoogland proberen we nog steeds een heel duidelijk beeld te krijgen. Hoe gaat de natuurbrug lopen en uh, hoe gaat die eruit zien? En, uh, ja, het, het wordt ons in ieder geval wel steeds duidelijker. Alleen, um, Jacqueline, uh, groen van het Nationaal Park Zuid-Kinnemeland. Um, die brug, daar gaan uh, fietsers overheen, wandelaars misschien ook wel en het wild. Maar ja, aan de kant van de duinen, daar staat een vier meter hoog hek. Hoe komt het wild dan eigenlijk die natuurbrug over? Ja, nou het is natuurlijk niet de bedoeling dat er een hek over de natuurbrug komt. Dat zijn de rasters die geleiden naar de natuurbrug toe. Het is zo dat wild steekt over als dat een volkomen natuurlijke situatie is. Dus de, uh, er, komt, er komt geen hek dwars op de brug, wel aan de zijkanten. En we gaan daar... Uh, een, ja, maar een... ik heb het over... Je, kijk, ik, ik zal het even... Je hebt, je hebt hier de, de waterleidingduinen. Hier komt de natuurbrug. Uh, uh, die staat natuurlijk haaks op, op de waterleidingduinen. En dan staat bij de waterleidingduinen een vier meter hoog hek. En daar kan geen dier doorheen. Nee. Dus waar de natuurbrug komt, gaat het hek weg. Oké. Okay. Ja. Duidelijker duidelijk. kan ik het niet zeggen. Nou ja, ja, dat, uh, ja. ik ben maar een man en blond ja. Dus uh, het ja. moet wel heel duidelijk gezegd nee, worden. Nee, dat moet echt een corridor, een passage worden voor alle dieren. Ja. En uh, daarbij wil ik ook benadrukken dat het niet alleen uh, om de dieren gaat die je ziet. Maar dat is het verbinden van de ecosystemen. Dat zowel boven als onder de grond gebeurt. Ja, ja. En het is ook zo als een hert oversteekt en hij heeft zaden in zijn vacht. Dan neemt hij ook de zaden van het een naar het andere gebied mee. Dus de fauna en flora, die worden beide versterkt daardoor. Maar je moet er gewoon over kunnen en zoals u al zei, er is een fietspad, een ruiterpad en een wandelpad komt er ook overheen om mensen de natuur ook zoveel mogelijk te laten beleven. Wat trouwens ook nog iets is, is dat uh, straks mensen van Nieuw Unicum die van een rolstoel gebruik maken natuurlijk ook een veilige oversteek geboden wordt dat ja. ze soms dan zonder begeleiding wel ook het nieuwe duingebied in kunnen. En tussen het deel wat voor de ecologie is en het deel wat voor de recreatie is, daar komt een afscheiding te staan door middel van bossages en ook een hek, zodat dat niet uit kan wisselen. En ons lichtende voorbeeld is het Goois Natuurreservaat, waar de grootste brug van Europa is aangelegd. Daar hebben ze nu al resultaten van hoe werkt dat nou, hè? dat je recreatie en natuur op één brug doet. En het blijkt dat dat uitstekend werkt. De dieren gaan er vooral s'nachts overheen. En de recreanten die gaan er vooral overdag overheen. Ja, want dan Walter Oosterom, Duinwachter bij het Nationaal Park Zuid-Kirrimald. Um, het, ja, het is goed dat uh, Jacqueline Groen zegt dat dieren vooral s'nachts ervan gebruikt worden. Want dieren zijn toch over het algemeen nogal schichtig, he, schuw. Um, laten zich niet zien als mensen eroverheen gaan. Klopt dat? Dat ligt aan welk dier we het erover hebben, want we hebben het natuurlijk over een heel palet aan kevers, uh, uh, zoogdieren. Uh, nou ja. Verwacht je dat kevers en dat hele kleine uh, grut, zal ik maar zeggen, gebruik gaan maken eigenlijk voor zo'n natuurbrug? Ja, uh, ik, ik, het, uh, dat zijn natuurlijk niet de. De grote doelen hebben. Uh, het, gaat het gaat natuurlijk over uh, heel veel soorten, maar ook kevers gaan er gebruik van maken. Ook insecten gaan er ge uh, gebruik van maken. Ook uh, uh, sommige vlinders trekken, sommige vliermuizen trekken. Uh, uh, nou ja, zo, zo kan ik nog wel uh, vijf minuten doorgaan. Uh, dat het niet alleen maar over herten, <tie> reeën, uh, damherten en andere zoogdieren nee, gaat. Die vinden hun weg toch wel. <tie> nou ja, ja, die vinden hun weg wel. En daar weten we in Zandvoort natuurlijk uh, heel veel van. Uh, Ik <tie> zal uh, nou, het je sterker vertellen. Gisterenmiddag, rond de uur of drie, vijf reebokken in de tuin van Huis in de Duinen. Ja. Grazend. En uh, maakte niet uit wie er langs of uh, kwam. De heren gingen gewoon door met... Uh, Voedsel vergaren, maar. Uh, dus daar hoeven we ons eigenlijk geen zorgen om te maken. Oh. Maar goed, dus. in wezen. het reewild heeft eigenlijk zo'n natuurbrug niet, niet nodig. Nee, dat heb ik niet. Dat heb je mij niet horen zeggen. <laughs> nee, dat zeg ik. Ze doen het toch wel. Wij bieden. Uh, uh, natuurlijk door middel van die natuurbrug. Uh, die, die, die, die reeën. Een, een veilige oversteek. en. en uh, uitwisseling van het wild. van het uh, nationaal park met die in te komen dan, uh, van het kraansvlak uh, naar de, de waterlanding waterlanding. ja, nou ja u, u doet mijn boswachters hart bijna wel sneller slaan als <laughs> je uh, uh, beelden gaat spreken uh, uh, ja, laten we eerst de, wiezen, de, de brug maar realiseren en uh, dan verder dromen wiezen, wat, wat heen gaat kan ook terug precies. Hè? Er is, is geen eenrichtingsvergunning. Maar die, die zit, brug. Uh, die Wiesende bijvoorbeeld, die zitten nu toch niet in, uh, in de duinen? Nee, Kraanslak. In Kraanslak, nou, maar die uh, staan achter een hek. ook ja. En dat is even een heel ander project, <laughs> natuurlijk. Uh, de, de grote verhaal is, en heeft Jacqueline natuurlijk net ook al verteld, dat we natuurlijk dat hele die drie, met die drie bruggen dat hele grote gebied uh, gaan, uh, gaan uh, ...verbinden met elkaar, waardoor we zones en, en, en dierengroepen met elkaar verbinden... ...waardoor we uh, ja, meer, uh, nog mooiere natuur krijgen en nog meer kansen voor de natuur. Benno, we hebben het net al even gehad over uh, drie of uh, vijf of twaalf, want je kan ze tellen in, in diverse tuinen. Hoor je nou uh, uit de omgeving mooi dat de, de brug daar komt omdat die dan minder last hebben van de, de herten? Nee, nou ja, dat, dat, is natuurlijk, dat, is, dat gaat aan mee natuurlijk. Of is daar geen reactie op? Nee, die reacties hoor ik niet natuurlijk, maar ik. ik en jullie? Ja. ja, ja, ja. Er is natuurlijk zorg dat de herten vanuit de waterleidingduinen ook het Nationaal Park inkomen. Ja. En dat daarmee de overlast vergroot zal worden. Wat ik iedere keer probeer uit te leggen, is dat mensen ervaren nu problemen met de damherten terwijl de brug er nog niet ligt. Dus uh, nu is er ook aan provincies en gemeenten gevraagd om daar oplossingen voor te gaan zoeken. De kogels vliegen om je oren straks. Ja, laten we toch niet hopen. Laten we toch niet nou, hopen. Ja, zeg, ze moeten ja. de honden afschieten. Ja. Dus, uh... Nou, Ik denk altijd dat je daar heel zorgvuldig mee om moet gaan. Met ook respect voor, voor de herten zelf. Er gebeuren nu ook ongelukken met herten. Waarvan je ook af kan vragen hoe diervriendelijk dat is. Ja, er dus zijn, daar moet uh, heel goed naar gekeken worden. Er is een team... ...wat Aangesteld is en die uh, s'avonds erop uittrekt voor aangereden en, uh, en hangen blijven de herten. En dat is schrikbaar, als je ziet hoeveel ongelukken er gebeuren. Ik weet niet of u die cijfers kent. Ja, ik, ik wil benadrukken dat mijn collega, die bij de provincie Noord-Holland is, belast met het problematiek. Want dat is ook iets waarvan we zeggen van nou, de provincie Noord- en Zuid-Holland en de omliggende beheerders en gemeentes trekken met elkaar op... om te kijken van hoe kunnen we nu dat damhertenprobleem uh, gaan beheersen. Daar hebben ze een eerste plan voor opgesteld... en dat wordt, uh, als het goed is, door gereputeerde staten vastgesteld... en voorgelegd aan de gemeente Amsterdam. Dus die partijen zijn wel met elkaar in gesprek... omdat duidelijk is dat er wel voor omwonenden overlast is. En hoe je dat op zou moeten lossen, dat is een eerste aanzet daarin gegeven... Maar dat is niet iets wat onder mijn hoede valt. Alleen word okay. ik ermee geconfronteerd doordat nou, de brug uh, het, aangelegd wordt. Het overzicht gaf ook te kennen dat het niet alleen zand slaan is. Maar het overzicht ging ook over de zeeweg en over de, wat er met de trein gebeurt. Ja. Want daar gebeurt ook nog wel het een en ander. Uh, ja. Daar zijn de hekken niet zo. Een van de vragen of een van de opmerkingen was. Als je nou dat ecoduct daar uh, neerlegt. Dan lopen de hekken naar de overkant en daar zijn geen hoge hekken. Ja. Nou, het is ja, zo dat, dat. Dat, dat de Natuurbrug die zal in ieder geval wat voor de verkeersveiligheid doen. Want er wordt een veilige oversteek voor Sowieso, herten ja. gecreëerd. En dieren die zullen ervoor kiezen om altijd het, het ja. rustig mogelijke oversteek te nemen. Ja, mm -hmm. gebied... nou, dat, dat vind ik wel interessant. Walter, ja. wat. Uh beaam je dat? Het, ja dat beaam ik want hoe weet een hert nou uh, die zeg maar bij uh, in Zandvoort bij, in, op Zuid zit dat er bij de Zandvoortsalaan ter hoogte van een Bodaan een, een uh, ecoduct uh, zit dat is, uh... ja ik, ik, ik sta elke dag nog verbaasd over dieren uh, hoe, hoe ze dingen hun weg vinden uh, kijk uh, het de hele hertenproblematiek is natuurlijk een duidelijk een, een, een waternet een uh, verhaal. Ja. Uh, Jullie schieten ze gewoon af, hè? Wij beheren ze. <lacht> Dat is een mooie nuance, hoor. Wij beheren ze. En uh, Ik, wil, ik Kijk, heb zeg altijd ook wel eens Kijk, uh, misschien lopen al onze herten wel naar de overkant toe. Ik bedoel... Nou ja, ja zo, zou, dat zou kunnen. Ja, ja, dat we we dus nee, Dat zou is nou, ook nog kunnen. Uh, uh, uh, ik, ik, ik denk niet dat ze uh, op het moment dat de brug er is... met z'n allen bij ons staan, direct. Nee. Uh, en ik, ik heb vertrouwen in dat de plannen die, die er nu zijn... om het, de, de het damhert, uh, problematiek zo mogen we het denk ik inmiddels wel noemen... Uh, dat dat uh, uh, middels die plannen uh, en de goedkeuring van alle mensen die daarover gaan... Uh, ...in de toekomst wordt opgelost. Ja. No. Of beperkt. Ja, maar... Wat, wat ik zelf vind je niet Walter wat ik bij ons heel mooi vind is dat wij beheren wel damherten, maar dat gebeurt niet door middel van plezierjacht er is een aantal boswachters die heel goed weten hoe de populatie in elkaar zit die heel zorgvuldig kijken en dat op een hele nette manier doen waardoor we er in het Nationaal Park voor kiezen om het niet uit de hand te laten lopen en het op aantallen te halen, houden die het gebied kan dragen, maar die ook de overlast zouden moeten beperken overigens ligt de, de plannen voor de natuurbrug over de zeeweg, die liggen op een punt waar nu ...de meeste aanrijdingen plaatsvinden. Mm -hmm. Dus in die zin kan je ook al veel ja, dat oplossen. Ja. Nou, dat werd ook uh, aangehaald. en Er werd natuurlijk over het over hertenproject gesproken. En toen maakte een mevrouw de opmerking... Uh, ...wij schieten niet af, wij geven ze genadeschot. En dat vond ik wel een mooie opmerking. Want een dier wat aangereden is waar je niks meer mee kan... ...het dier kan niks meer, laten we zo eerlijk zijn... <lacht> ...daar moet je wat mee. Ja. ja. Ja. ja, nee, bij, uh, om, de, de faunabeheerders uh, ja, zijn ook betrokken bij, uh, bij, uh, bij uh, dat tot van die, uh, van die valwild, zo, zo heet de officiële term dan. Uh, en, en ja, heel vaak worden die ook uh, erbij geroepen om, om het dier uiteindelijk uit zijn lijden te verlossen. Alleen, ja, dat is natuurlijk het resultaat. En het resultaat is dat willen wij eigenlijk dat ze veilig kunnen oversteken. Oké, okay, dan doen we nog een klein muziekje en dan ronden we het af. En dan gaan we naar de evenementen. Ja, dat moet ook gebeuren. weet ik even, ja, oh ja, I can't wait van New Shoes, zeg ik het goed uh, Pascal? Ja, ongeveer ongeveer ja, ja. Goed, Bijna goed, terug naar de ecoducten. Uh, maar voordat we dat gaan doen hebben, ga ik het even... Het laatste nieuws, dat kwam uh, gisteren uh, via Telegraaf.nl uh, tot mij. Dat het aantal vleermuizen in de Amsterdamse waterleidingen is in de afgelopen 25 jaar toegenomen. Elk jaar worden de beestjes geteld in die in de vele bunkers in het gebied zitten. In kwart eeuw waren het er 76, deze week waren het er 265... En dat maakte gisteren de waternet beheer van de duinen bekend. De toename komt omdat er doordat waternet een aantal bunkers geschikter heeft gemaakt voor de vleermuizen. Zo zijn ze... Zo zijn ze afgesloten met hekken en sloten. Zodat mensen en dieren niet kunnen, kunnen stormen. Ja, daar weet ik alles van. Want ik heb uh, in de jaren negentig bij Stichting Ecologisch Beheer gezeten. En we hebben ons toen in de winters actief bezig gehouden met het afsluiten van bunkers. Het was een helskerwee. Dus met zware hekwerken. En, eigenlijk uh, heb je vleermuishotels gebouwd. Ja, inderdaad. En ik ben ontzettend trots dat we okay. de, dit gebericht uh, gisteren de wereld in de school hebben. Uh, is keurig. En een vooruitgang. Daar kan Bram natuurlijk ook weer bij, heel blij mee zijn. Bram is weer aangesloten eigenlijk zou hij willen debatteren, maar dat gaat helaas hierdoor, omdat de twee mensen niet zijn gekomen. Hans uh, vader is er niet en Inge den Hartog is er niet. Jammer, want jij wilde graag debatteren. Maar je hebt net een opmerking gehoord. Over herten. Nou, een aantal, en dat gaat natuurlijk met name over ja. het beheer aan de ene kant van het hek en het beheer aan de andere kant van het hek. Wat er in feite op neerkomt, is dat als je hert nummer 201 bent in Nationaal Park zuid kennemerland dan krijg je de kogel. <laughs> ja. En dat vinden we als partij voor de dieren natuurlijk een buitengewoon verdrietige ja, maar, maar aangelegenheid. Wat vind je van, be van beheren, over het algemeen? Is volstrekt onnodig. Als je een goed hek bouwt, een hert kan niet vliegen. Nee, dat is waar. Dan heb je geen kogels nodig. Dus we vinden het ontzettend jammer dat niet voor die oplossing wordt gekozen. En dat is ook waarom we heel lang hebben getwijfeld voordat we, ondanks dat we het belang van het ecoduct onderschrijven, heel lang getwijfeld hebben. Want we willen geen loopplank naar de eeuwige jachtvelden. En we zijn er nog steeds wel enigszins nerveus voor dat dat zometeen de uitkomst gaat komen. Daarom zijn we wel blij dat in ieder geval afgesproken is met Nationaal Park Zuid-Kennemerland dat tussen de Zeeweg en de Laan wordt niet meer geschoten ja of niet geschoten. dus het tweede stuk zo maar het midden ja het middengedeelte zodat deze uh, dit ecoduct niet gaat zorgen voor een uh, verhoogde mm -hmm. afschot en uh, wij hopen dat uh, uh, dit jaar eigenlijk al met het realiseren van de overige hekwerken dat de overlast spectaculair zal gaan dalen dat ook het aantal aanrijdingen gaat afnemen ik maar zeggen, de waterleiding of waternet uh, of Amsterdam zo moet ik het zeggen mm -hmm. gaat waarschijnlijk of misschien ook wel schieten ja, misschien. Er lopen 1100 hertenbeesten rond. En tegenover 200, 300 van het water eh, van het Nationaal Park. Dus er zijn enorme verschillen tussen die twee gebieden. En, en die bijna het, even groot zijn. En dan valt het des te meer op dat het aantal ongelukken bij de zeeweg vergelijkbaar is. Met het aantal ongelukken rond de waterleidingduinen. Dus dan zeg ik, dan is kennelijk het aantal dieren niet het probleem. Maar nou. zijn er andere factoren die een rol spelen? En pak die dan aan. Op het moment dat je een goed hek neerzet, dan zijn de problemen opgelost. Ja, het zijn die hits reepbokjes die maar uh, de, wij de wereld in willen trekken. Het zijn dus jij, de jonge mannetjes, ja. J, jij denkt: uh, als je dat hekken maar hoog genoeg maakt, dan gaat zich dat zelf reguleren. Absoluut. Oké. Okay. Um, nou, dan kom ik toch op die, op die grote hekken neer. De, de, op het moment dat die aansluiting er is, zijn dan die hekken in het middenterrein ook aangepast. De, welke hekken bedoelt u nu? De hoge hekken. Want nu, nu zijn de hekken zo laag dat zelfs ik er overheen kan springen. Maar... Ja. ja, het Nationaal Park die kiest niet vanuit haar beleid om uh, het hele park te omhekken. Wij vinden dat de haak staan op de realisatie van de ecologische hoofdstructuur. En uh, wij zeggen dus van... wij willen juist die gebieden zoveel mogelijk met elkaar in verbinding brengen. En dat is goed. En door het realiseren van de bruggen creëer je een veilige oversteek. En ik heb niet de illusie, als we de bruggen niet zouden doen... dat we dan van het probleem af zijn. Omdat ook nu vanuit de regio gevraagd wordt om een oplossing. Nee, de, daarover geen misverstand. Alleen ik begrijp het standpunt van het Nationaal Park zuid kennemerland helemaal niet. Als wij willen geen hek neerzetten, want het gaat tegen de ecologische hoofdstructuur in. We hebben het natuurlijk over hekken die niet in het, dwars door de natuur heen gaan. We hebben het over het afscheiden van de natuur met stedelijk gebied waar de overlast is. En er is geen, geen zin om de ecologische hoofdstructuur... om te zorgen dat de binnenstad van Haarlem daarbij betrokken wordt. Nee, daar kan gewoon best een hek neergezet worden. Daar heeft de natuur helemaal geen last van. Maar het scheelt wel een hoop afschot. En ja, dat is natuurlijk een voorkeur, omdat ook het afschieten... je kan schieten wat je wil, maar uiteindelijk zullen er nog steeds aanrijdingen plaatsvinden. En als je echt geen aanrijdingen wil, dan moet je een hek neerzetten. Duidelijk. Um, in hoeverre ben jij, of jullie als partij voor die betrokken bij uh, dit plan? discussiëren jullie mee... Uh? Wij discussiëren absoluut ja, okay. mee. En er zijn ook aanpassingen gedaan en toezeggingen in onze richting. Dus uh, als het gaat om de Zandvoortselaan, okay. dan hebben wij gezegd... ja, het is heel mooi, er staan nu goede mm -hmm. hekken. Dat heeft ook echt een effect gehad op het aantal aanrijdingen op de Zandvoortselaan. Dat is naar beneden gegaan. Het gaat nu weer wat omhoog, dat heeft ook met de winters te maken. En dan zou je nu een ecoduct zetten over dat hek heen. Dan komen ze langs de andere kant weer op de weg. Nou, dat heeft de, uh, de provincie ook erkend. En er zijn nu ook plannen om aan de andere kant van uh, okay. de weg ook hekken neer te zetten. En die gaan er als het goed is komen, voordat het ecoduct ...opgesteld wordt voor uh, het wild, zal ik maar zeggen. Ja. Duidelijk, een korte reactie, want dan sluiten we het af. Ja. ja, we geleiden natuurlijk de beesten zoveel mogelijk naar het, het ecoduct toe. Dus uh, als daar hekken voor nodig zijn, kijken we daarnaar. Het hele gebied rondom de brug, onder de loep genomen... ...om te kijken wat voor effecten heeft het nu als je zo'n natuurbrug daar neerlegt... ...en hoe moet je het gebied daarop aan laten sluiten. Overigens wil ik een allerlaatste opmerking maken. Want ik merk dat de regio die is natuurlijk heel begaan met dit duin, zien het als hun achtertuin. En dat is ook geweldig. En daar proberen we zoveel mogelijk mee in gesprek te komen. Maar wat ik toch wil benadrukken is dat het ook een heel bijzonder duingebied is. Het is het breedste en meest gevarieerde duingebied als je van Scandinavië tot aan Spanje gaat. En we hebben ook vanuit Europees Belang daar een instandhoudingsdoelstelling op. En dat betekent dat we mooie natuurprojecten moeten realiseren om die duinen ook met de druk vanuit de omgeving overeind te houden. En de natuurbrug is daar een van en er zijn vele andere grote natuurprojecten die we daarvoor uitvoeren. Oké, okay, dat was de laatste en zeer Juiste opmerking. Nou, daar hebben we hier iets om trots op te zijn. Ja, dat hebben, dat hebben we zeker. Er is wel ja. eens iemand gezegd: van wij kijken als Zandvoerders allemaal die kant op, richting zee, maar om ons heen hebben we mooie uh, dingen. Jacqueline, Walter, Bram, hartelijk bedankt. Helaas uh, konden we niet discussiëren met de tegenstanders. Waarom ze niet zijn, dat zullen we zeker nog horen. We gaan een beetje afsluiten met de evenementen, Benno. Ja, en dat gaan we zeker doen. Ik zal eens even de papieren erbij pakken. De eerste heb ik hier al en daar hebben we het al uitgebreid over gehad. En dat is vanavond, dat is de uh, drive-in bioscoop. Eerste film om half zeven, tweede film kwart voor tien. Ja, en dan hebben we nog uh, dan hier echt in het uh, Zandvoortse live muziek bij Philoxenia Het begint om zes uh, uur tot vanavond elf uur. En morgen. Dat is morgen. Oké, okay. en dan is ook morgen de Amsterdamse middag bij het wapen van Zandvoort. Het begint om drie uur tot middernacht. En dat is tegenwoordig erg uh, populair geloof ik. Uh, Amsterdamse middagen of uh, ja, zangen. Uh, nou, meer het Nederlands lied. Ja. Het Nederlandse meezienlied komt er steeds meer op. Maar wat ook opkomt is uh, het voorlezen. Volgende week is weer uh, vanaf 19 tot 29 januari de Nederlandse voorleesdagen. En daar gebeurt van alles mee. Bijvoorbeeld het voorleesontbijt in de bibliotheek Duinrand. Daar begint men mee en er worden een aantal scholen uitgenodigd, die krijgen allemaal bericht. En die komen luisteren naar een burgemeester die gaat voorlezen. Een ME'er, een politieagent en andere belangrijke mensen <laughs> Ja. En ook het uh, mini theater op het vertelkastje. Er komt ook weer poppenkast in de bibliotheek op woensdagmiddag moet je hem wel reserveren. Want het zit heel gauw vol. En op 29 januari, maar dan zijn we al een heel eind verderop? Dan komt ja, Fritzie Duikelaar in uh, de Duinland. Die zeg je? Duikelaar. Oh. En het gaat over een prentenboek. Dus er is van alles te doen op diverse websites van Zandvoort, van de bibliotheek. Uh, VVV bijvoorbeeld staan alle activiteiten. Dan had ik ook nog een berichtje vanochtend op de website van ZFMZandvoort.nl gezet. En daar, uh, dat gaat. Uh, uh, nou, niet als volgt, want ik, uh, ik heb daar geen papier van. Maar je moet maar even kijken. Er worden in ieder geval actrices en acteurs gevraagd voor een uh, project in Harlem. En, en, uh, en dat is allemaal op het eeuwenoude thema uh, Romeo en Julian. Dus wat voor jou? Ja. Ja, het, uh, nou, ja, ja, dat, ja, dat is een goed idee zeg. Ik ga ja, goed, eh, vanmorgen stond er nog heel even in de krant dat Zandvoort paniekzaait uh, over oh, ja. rookwolk van Moerdijk. Het blijkt allemaal best wel mee te vallen. Ik heb net buiten gekeken. Geen doeldeeltje te zien. Je kon geen, volgens de burgemeester mag je geen groente uit je eigen tuin. Dat was de strekking hè? Nou ja, dat een klein beetje uh, doorgedraaid. H het is natuurlijk wel zo, als je niet waarschuwt en er gebeurt wat, is het ook niet goed. Dus iedereen kan gewoon daarmee doen wat hij wil. En ik ga gewoon lekker weer een haringje eten aan de boulevard straks. Heel goed, Ben. En was je groente uh, in ieder geval goed als je uh, je ja, tuin ja, had. Ja. Uh, goed, dit was uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja, aan dit programma werkte mee uh, Yvonne Roosendaal, Don, uh, Pascal van der Beek en Ben Zonneveld. En Ben nou natuurlijk, hè? En ik, ja. Uh, wat ons betreft een heel fijn weekend en graag tot de volgende week.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 Het is de tiende maand op rij dat de werkloosheid daalt. Vooral vrouwen waren minder vaak werkloos. Vergeleken met een jaar geleden zijn er wel meer mensen van boven de 45 op zoek naar werk. Onder jongeren is het aantal werkzoekenden sterk gedaald. PVDA-kamerlid Timmermans vindt het onaanvaardbaar dat twee topambtenaren de Amerikanen hebben gevraagd om Wouter Bos onder druk te zetten. Uit documenten van Wikileaks blijkt dat de topambtenaren suggesties hebben gedaan om Bos ertoe te bewegen akkoord te gaan met een nieuwe missie in Urusgan... De twee betrokken ministeries willen er niet inhoudelijk op ingaan en zeggen dat de lezing voor rekening komt van de Amerikanen. Maar Timmermans zegt het zal toch niet zo zijn dat de Amerikanen alles verkeerd hebben opgeschreven. Het PVDA-Kamerlid spreekt van gemene trucs. De Chinese economie is vorig jaar gegroeid met 10,3 procent. De groei overtreft die van 2009 van ruim 9 procent. Percentage viel hoger uit dan de analisten hadden verwacht. De sterke groei gaat wel gepaard met een hogere inflatie. Die kwam over heel 2010 uit op 3,3%, terwijl de regering had gehoopt op 3%. De hoge inflatie.